6 uur Marion Koekoek met het NOS Journaal. In de Russische stad Volgograd zijn bij een explosie in een trolleybus minstens 10 doden gevallen. De oorzaak is niet bekend, maar alles wijst op een aanslag, net als gisteren. Toen liet een zelfmoordenaar een bom ontploffen in het centraal station van Volgograd Er vielen 17 doden. De aanslag van gisteren wordt door de autoriteiten toegeschreven aan moslim-extremisten uit de Caucasus.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 Autocoureur Michael Schumacher ligt in kritieke toestand... in een Frans ziekenhuis na een val tijdens het skiën. Hij heeft ernstig schedelletsel en is door een neurochirurg behandeld. Het ziekenhuis in Grenoble heeft voor 11 uur een persconferentie aangekondigd. Schumacher ging gistermiddag onderuit tijdens het skiën in de Franse Alpen... en viel met zijn hoofd op een rots. Hij droeg wel een helm.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 Het is maandag 30 december, goedemorgen. Over een mogelijk tweede aanslag dus in Volgograad... hoort u zo meer van onze correspondent in Rusland. Ik praat er in ieder geval over met Ruslandkenner Marcel de Haas. Houden de toestand van Michael Schumacher in de gaten... ligt nog steeds in kritieke toestand in een ziekenhuis in Grenoble. Minister Plasterk van Middellandse Zaken... vraagt nog maar weer eens de aandacht voor agressie en geweld tegen hulpverleners. U hoort hem straks. Steeds minder mensen gaan nog naar de kerk... en ook steeds meer kerken verdwijnen nu uit het straatbeeld zitten midden in de kwalificaties van de schaatsers voor de Olympische Winterspelen. En de wolf, de wolf, u kent hem nog wel... krijgt nu een definitief plekje in onze natuurhistorische geschiedenis. En muziek hebben we vanochtend ook in het NOS Radio 1 Journaal. Om te beginnen van James Blunt.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 Minute over 6u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De Duitse Formule 1 legende Michael Schumacher verkeert in levensgevaar na een ski-ongeluk gisteren. In de Franse Alpen raakte die met zijn hoofd een rots. Artsen melden dat zijn toestand kritiek is. Uh, monsieur Schumacher a été admis au Centre Universitaire de Grenoble à 12h40 suite à un accident de ski survenu à Méribel en fin de matinée. Hij leed een traumatisme trauma met een coma bij zijn arrival, wat een neurochirurgische interventie vereiste. Hij bleef in een kritieke situatie. Schumacher droeg tijdens het ongeluk wel een helm. Volgens de eerste berichten zouden zijn verwondingen meevallen, maar later op de avond bleek de situatie toch ernstiger, zegt onze correspondent Tim de Witt. Nou, in eerste instantie leek het inderdaad mee te vallen. Schumacher was namelijk nog bij bewustzijn in eerste instantie. Maar in de loop van de avond verslechterde de situatie. Is hij overgebracht naar een groter ziekenhuis in Grenoble dus. Nou ja, Franse media spraken eerder vanavond ook nog dat hij een hersenbloeding zou hebben. Dat is nog niet bevestigd door het ziekenhuis. Maar ja, wat wel duidelijk is, is dat Schumacher momenteel echt voor zijn leven vecht. Om 11 uur is er een persconferentie aan aangekondigd bij dat ziekenhuis in Grenoble. over de toestand van Schumacher Wordt zo dadelijk al onze correspondent Tim de Wit... met het laatste nieuws over zijn Toestand. Velle brand heeft vannacht een voetbalkantine vlakbij Roumont volledig verwoest. Voorbijgangster merkte de brand op en waarschuwde de brandweer. Bij aankomst stond de kantine al in lichte laaien en was het gebouw niet meer te redden. De brandweer is opgeschaald naar een grote brand. Dat betekent dat er minimaal drie plusvoertuigen ter plaatse gaan. Er zijn geen gewonden. Het gebouw is helemaal ingestort en er zijn geen stoffen vrijgekomen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zou overslaan naar bijgelegen kleedkamers en een huis naast het sportcomplex. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Economische crisis in Europa is voorbij, zegt de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, in een interview met de Belgische Omroep VTM. Volgens van Rompuy zullen we vanaf volgend jaar merken dat de economie zich herstelt en ook de werkgelegenheid zal toenemen. Maar dat zal dan wel volgens van Rompuy later gebeuren. De economie is aan het hernemen, eigenlijk al in de loop van, van 2013. En hopelijk nog sterker volgens alle vooruitzichten in 2015. We gaan dat niet onmiddellijk merken op het vlak van de werkgelegenheid. Er is altijd een soort van tijdsafstand tussen herneming van de economie en het aanwerven van mensen. In vrijwel de gehele eurozone is er volgens Van Rompuy economische groei te zien. Over gans de eurozone, eigenlijk op twee landen na, Slovenië en Cyprus, gans de eurozone gaan wij naar positieve economische groei met, met wat tijdsafstand... positieve gevolgen op de werkgelegenheid. Niet iedereen is trouwens zo positief als Van Rompuy. Zo waarschuwde de president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi... er zaterdag nog voor dat de eurocrisis nog niet is overwonnen... maar dat er wel bemoedigende tekenen van herstel zijn. In El Salvador zijn zo'n 5000 mensen geëvacueerd nadat een vulkaan is uitgebarsten. Boven de vulkaan hangt een aswolk van zo'n 5 kilometer hoog. Alle inwoners van een in een straal van 3 kilometer hebben hun huis moeten verlaten. Zijn er zijn nog geen berichten over gewonden. Wel staan in het gebied veel koffieplantages en koffieboeren vrezen dat hun gewassen veel schade zullen oplopen door het as. Eerste blik in de ochtendkranten. beginnen we maar bij trouw. Meldt dat er straks ook file staat bij de oplaadpunten. Groei van elektrische auto's loopt steeds verder uit de pas met het aantal laadplekken. Nu het Rijk niet meer daarvoor verantwoordelijk is, al dus trouw. In 2014 wordt het dringer geblazen bij de laadpunten voor elektrische auto's. Volkskrant opent met topmanagers. Topmanager focust op snelle winst. Die richten zich wereldwijd meer dan ooit op de korte termijnresultaten. Ook al weten die topmanagers dat een lange termijn strategie beter zou zijn voor hun bedrijf. De reden is de tucht van de financiële markten, blijkt uit onderzoek van organisatiebureau McKinsey. Volkskrant opent daarmee. Telegraaf dan heeft voor op de voorpagina al het bericht dat Schumacher in levensgevaar is. Dat hebben ze al wel in een zwart kadertje geplaatst. Misschien nog een beetje voorbarig. Ze openen de, Telegraaf, de Telegraaf opent met de jongeren die blijven drinken. Ouders trekken zich niets aan van alcoholverbod. De campagne die de overheid voert om jongeren en hun ouders... bewust te maken van de veranderende alcoholwetgeving slaat niet aan... en komt te laat, al dus de Telegraaf. En die meldt ook dat vuurwerk als vanouds in trek is. Nu al is er veel schade en zijn er ook veel gewonden. Dat is ook de opening van uh, NRC Next. Vanaf 10 uur vanochtend... Mag er geknald worden in Nederland. Morgenochtend staat hier. trouwens. Ja, dat is ook zo. Geknald worden in Nederland met meldpunt. Vuurwerkoverlast stroomt nu al vol met klachten. Oogartsen zijn bezorgd, meldt NRC Next. Daarboven staat iemand die duidelijk een vuurpijl. of iets anders explosief in zijn oog heeft gekregen. Een fijne jaarwisseling, staat erbij. En dan nog het AD tenslotte. meldt dat het een zwaar jaar is geweest. Maar voor 2014 zien we het weer helemaal zitten. Nederlanders zijn een stuk positiever naar de toekomst van de Nederlandse economie dan in voorgaande jaren, blijkt het onderzoek van het Sociaal- en Cultureel Planbureau. Wordt vandaag gepubliceerd. Maar liefst 79% geeft zijn eigen financiële, financiële situatie in voldoende en 72% van de ondervraagde Nederlanders verwacht de komende maanden geen verslechtering.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 Niet bepaald optimistisch. Jan Besseling, fondsenwerver van de hervormde kerk in Waspik. Bijdrage hoort u van Louis Dekker. Het is vijf voor twaalf voor hulpverleners. Zo stelt minister van Middellandse Zaken Ronald Plasterk nog maar weer eens. Hij wil aandacht vragen voor agressie en geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling. En hij doet dat zo dadelijk door de beurs te openen. En die aandacht, dat is nog hard nodig.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 van allerlei andere middelen. Ja, en als je dan toch uh, zegt uh, geweldpleging en uh, uh, brandstichting... Uh, uh, incidenten, uh, veel arrestaties, ja, dat past niet bij een feest. Ja, erg vervelend. Ik bedoel, je bent daar om een, om een brandje te blussen... en uh, ja je wordt eigenlijk door de jongens een beetje, een beetje belet, zeg maar. Uh, dus dat is erg vervelend. Hoorde u met That was yesterday. Er zijn tientallen reizigers gisteren naar IJmuiden gekomen om met de boot naar Newcastle te varen. Een rederij van King Seaways, schip waarop zaterdagavond brand uitbrak, had ongeveer 90% van de passagiers weten te bereiken om te vertellen dat het schip niet in Nederland was aangekomen. Maar niet iedereen dus. Een Nederlands stel dat in Ierland woont kwam te vergeefs naar de haven in IJmuiden. Ja, wij moeten heel eind om nou, want wij hadden de boot ergens uh, in Hier. noorden, maar we moeten nog helemaal door Engeland. Dus uh, we gaan het niet halen, het werk en de uh, tijd, de boot natuurlijk, de volgende boot naar Nederland. Ja, dat niet we natuurlijk. Ja. Ja. En moet het, en wij, ik, ik moet naar mijn werk toe en dat ja. gaan niet. We gaan naar mijn werk mis. En de boot, ja. alles. Maar, maar wat ik niet begrijp is dat ze me niet gebeld hebben. Want die andere mensen hadden ze ook niet gebeld. En ze hebben mijn nummer heb ik gecontroleerd, okay. geen tekstje, geen e-mail, niks. Dus er brak dus zaterdag brand uit in een van de hutten van die veerboot King Seaways. 23 mensen raakten daarbij gewond. De bemanning had het vuur binnen een kwartier onder controle, maar het schip moest wel terug naar Groot-Brittannië in plaats van door te varen naar Bermuda. It was uh, potentially a major incident for the coastguard. Uh, we received a call from the King Seaways just after 10 o'clock yesterday evening, uh, reporting that they had a, a fire on board. And though the the firefighting teams had uh, extinguished the fire and were dealing with it, they required a number of passengers to be evacuated. Vier bemanningsleden en een Nederlands echtpaar werden opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen door de rookontwikkeling. Deze Britse passagier vond dat alles goed geregeld was. was hospital was Er waren 346 Nederlanders aan boord van het schip. Passagier Anita Matzen. De boot waar we op zaten wordt als hotelboot gebruikt, dus daar kunnen we vannacht. Weer uh, op slapen. Daar worden we ook uh, volledig verzorgd. Morgen vertrekt de bus naar Hul. En van daaruit kunnen we met de boot weer terug naar Rotterdam. Twee mannen van 26 en 28 jaar zijn inmiddels aangehouden. De 26-jarige wordt verdacht van brandstichting. De ander zou betrokken zijn geweest bij een gevecht. Bijna half zeven. Nieuwe aanslag is sprake van in Volkograad in Rusland. Er is daar een bus opgeblazen. Eerste foto's zien we inmiddels op Twitter. Er is van die blauwe bus. trolleybus, is er trouwens weinig meer over. Er zouden tien doden bij zijn gevallen. Onze, onze correspondent is druk aan het nieuws verzamelen. Hij praat u bij zo dadelijk na half zeven. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Kjeld Nuis en Mark Tuitert strijden vandaag voor hun laatste kans op deelname aan de Olympische Spelen in Sochi. Nuis en Tuitert treffen elkaar bij de 1500 meter in de zevende rit, zo blijkt uit de loting. Nuis stelde gisteren teleur op de 1000 meter. Hij werd zesde en zag een ticket naar de Spelen aan zijn neus voorbij gaan. Ja, het, was, het was zo snel op. En zo'n laatste bocht, meestal kan ik die dan nog doorversnellen. En nu uh, ging bijna onderuit. En uh, ik, ik snap er niks van. De verrassing van de dag was Mark Tuitert. Hij werd derde. Na een moeilijke periode is hij op tijd weer terug. Ik weet hoe het zit. En ik weet wel wat ik kan verwachten. En ik weet dat ik mezelf kan verrassen. Alleen, ik moet ik wel zeggen dat de afgelopen maand uh, mentaal uh, lood en loodzwaar was. En, uh, ik wist gewoon vandaag, dit, uh, ja, dit is uh, een van de laatste wedstrijden. Alles of niks. Uh, die ik ooit in mijn leven zou kunnen rijden. Dus uh, dit was ook alles wat ik had op een duizend. En... Uh, ja, op naar morgen, maar ik hoop echt zo erg dat ik naar Sochi kan, zo echt. Maar ik dat. Hij moet dus tegen Nuis op de 1500. En Nuis moet dan winnen om naar Sochi te mogen afreizen. Verder komen vandaag Sven Kramer en Thomas Krol op de baan... gevolgd door Jan Blokhuizen en Wouter Oldeheuvel. Favoriet Koen Verweij sluit de 1500 meter af in de tiende rit tegen Rian Ket. De vrouwen schaten vandaag de 5000. Onder andere Diana Valkenburg en Irene Wust. Wust reed gisteren op de 1500 meter een nieuw baanrecord. Ze is in topvorm. De wedstrijden in Herenveen zijn heel belangrijk voor haar. Ja, belangrijk, zeker belangrijk. Ik bedoel, het is toch zo'n moment waarop je er moet staan. Dat iedereen er staat. Uh, dat het uh, nou ook wel een bepaalde spanning. Maar ik bedoel, van tevoren ben ik ook nog nergens zeker van. Dus er zit wel een bepaalde druk. En uh, nou ja, daar willen we goed mee omgaan. En dat we, het is toch een beetje. Uh,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 voor mijn techniek en, en voor hoe ik fysiek uh, reed. En daar, ja, dan haal je het nog net. Dus dan uh, ben ik wel even blij dat, uh, dat die ticket wel binnen is. Ja. Kwalificatiewedstrijden gaan dus verder vanaf half zes. Natuurlijk ook te volgen op Radio 1. E. Engelse voetbalclub Chelsea heeft de topper tegen Liverpool gewonnen. Het werd 2-1. En door die overwinning houden de Londenaren aansluiting met Arsenal en Manchester City. Chelsea heeft maar twee punten minder dan de koploper Arsenal. Liverpool staat na de tweede opeenvolgende nederlaag op de vijfde plaats. Dit is Radio 1. Nu is het is half zeven tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn opnieuw in Volkograd doden gevallen... bij een explosie op straat. Vermoedelijk was het een aanslag. Een trolleybus ontplofte in de Russische stad. Er vielen tien doden. Gisteren liet een zelfmoordenaar een bom ontploffen op het Centraal Station. Er vielen zeventien doden. Zometeen meer van onze correspondent.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 Tweederde derde van de Nederlanders vindt dat er te veel migranten uit Oost-Europa naar Nederland komen. Volgens het en Cultureel Planbureau zijn Nederlanders niet erg positief over de migranten. Ongeveer de helft van de Nederlanders denkt dat Oost-Europeanen vaak crimineel zijn, overlast veroorzaken en banen van Nederlanders inpikken. Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft tot vannacht 38.000 meldingen binnengekregen. De meeste mensen klagen over harde knallen, te vroeg afsteken van vuurwerk en onveilige situaties op straat. Vuurwerk leidde de afgelopen dagen tot verschillende incidenten in Groningen en in Dordrecht branden woningen af. En dan nog het weer in de loop van de ochtend in het westen regen. Vanmiddag in het hele land ook weer veel wind. Aan de kust wordt die stormachtig. Het wordt 7 graden. Morgen eerst droog, later regen. En ook in het nieuwe jaar blijft het wisselvallig en erg zacht. Voor De verkeersinformatie naar de ANWB. Wijn Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Probleemje vanochtend op de A15, hoor ik. Ja, inderdaad. En dat speelt eigenlijk nog steeds. Na ja, 15 van Gorkum naar Rotterdam is nog dicht bij Papendrecht. Want uh, kwart over vijf is die weg uh, dichtgegaan uh, naar die diefstal, dus. En die achtervolging. We uh, zijn nu nog bezig met technisch onderzoek. Waarschijnlijk gaat het niet zo heel erg lang meer duren. Maar vanuit Gorkum word je omgeleid via de af- en oprit. Verder nog iets? Nu al? Nou, um, we wachten verder geen ochtendspits. Dus dat is. Uh, ja, dat, uh, Veel files gaan er niet staan. Zelfs ook niet bij Amsterdam op de A8 of zo. Nee. Maar het is nu wel zo dat, het ja, dat. Ja, inderdaad. Het is wel zo dat uh, het hier en daar toch glad is tegen de verwachting in. Want uh, het vriest niet echt, maar de vorst zit wel in de grond. En daardoor zijn sommige op- en afritten dicht uh, van snelwegen... zoals de A4 bij, uh, bij Den Haag. En ook de N201 is dicht in beide richtingen... tussen Hoofddorp en Uithoorn bij Amstelveen... vanwege de gladheid. Goed, Mochten ergens een file ontstaan, horen we dat van jou. Wijnand Waan, dankjewel. Oké. Okay. Minuten over half zeven is het nu. De Wolf van Luttelgeest is vanaf vandaag te bewonderen in Leiden, in het Museum Naturalis. Straks praat ik daarover. Nu is door naar Rusland. Want opnieuw is er een explosie geweest. U hoorde dat net in de Zuid-Russische stad Volgograd. Dit keer in een trolleybus. Volgens het Russisch persbureau Interfax zijn daarbij tenminste 10 mensen om het leven gekomen. En deze explosie komt een dag na de aanslag op het station van de stad. Contact nu met onze correspondent in Rusland, Geert Groot-Koerkamp. Uh, Geert, wat weet jij inmiddels over deze nieuwe explosie?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 Uh, nou ja, die aanslag van gisteren is natuurlijk ook niet opgeëist. Uh, maar ja, het spoor van dit soort aanslagen, het, het karakter ervan... het is ook nu weer uh, vrijwel zeker het werk van een zelfmoordterrorist... net als uh, gisteren op dat station. Dat spoor leidt, uh, laat de ervaring van de afgelopen tien jaar... zien altijd naar de Caucasus. Uh, en we weten dat daar uh, ja, terreurgroepen zitten... Uh, die hebben uh, gedreigd met aanslagen in de aanloop... naar de Olympische Spelen in Sochi... Over, die over minder dan 40 dagen beginnen. Uh, dus ja, het, het is heel... Uh, voor de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 Geert Rood, Koerkam vanuit Moskou. Mocht er meer informatie uh, bij jou bekend worden... dan horen we dat natuurlijk van jou. Ik spreek je later daarover nog. Het is inmiddels zeven minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Witte rook was er op 13 maart, toen er een nieuwe paus werd gekozen. Die keuze wekte veel verbazing. Ook in de abdij van Berne in Heeswijk-Dinter. Maar Robin Visser ging daar naartoe op donderdag 14 maart.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 Ja. Kun je zich nou een beetje verplaatsen in wat er in Rome is gebeurd? Zijn de procedures een beetje hetzelfde? Nou, een aantal elementen uit de procedures zijn, zijn zeker het, hetzelfde. Uh, er wordt in, in geheimhouding uh, gekozen. De uitslag van de verkiezingen blijft in principe ook uh, uh, geheim. En uh, verbranden de... jullie ook de briefjes zoals dat in Rome is? In uh, die worden Kastel... inderdaad vernietigd. De stembriefjes ja. worden meteen... Een door... Rooms-Katholiek gebruik... Door de... Ja, het, het kan ook gevaarlijk zijn, wil je zeggen, maar de, het wordt vastgelegd in een protocol en het ja. protocol wordt door de generale ja. Abt wordt het ondertekend. Abt Dennis Hendricks was dat? Zelf net gekozen tot Abt van het Norbertijnenklooster over de nieuwe paus Franciscus. Hoe kijken de Norbertijnen terug op dit eerste jaar van de nieuwe paus? Onze verslaggevers gaan deze dagen terug naar belangrijke punten uit het afgelopen jaar. Marco Visser ging dus terug naar die abdij in Heeswijk-Dinter, terug naar de Abt Dennis Hendricks. Ik denk dat we kunnen terugkijken op een bewogen jaar... voor u persoonlijk, ja. maar ook voor de Rooms-Katholieke Kerk. Er is nogal wat veranderd. Er is heel wat uh, veranderd. En uh, toen we inderdaad de vorige keer bij elkaar zaten... toen was het nog wat aftasten. Zo van, uh, wat zal uh, deze nieuwe bischop van Rome... aan ons allemaal uh, voorhouden? En ik moet zeggen dat ik van de ene verbazing... in de andere verbazing ben gevallen... in de goede zin uh, van het woord, want ik ben... Uh, Heel erg blij met datgene wat er op dit moment vanuit Rome komt. Aan, aan bemoediging. Doordat deze paus in zijn rechtstreeks contact. wat hij heeft met mensen. Hij gaat er niet overheen. De vorige paus was veel meer een, een geleerde. die toch wat makkelijk over de hoofden heen ging. was zeker niet zijn bedoeling, maar zo kwam het wanneer. Terwijl deze man rechtstreeks contact heeft. met, met de mensen. En allerlei voorbeelden daarvan, die komen ook dagelijks uh, tot ons. Noemt u eens een voorbeeld van wat u nou echt specifiek is opgevallen? Wat mij specifiek is opgevallen, dat hij uh, uh, het nauwelijks heeft... over allerlei voorschriften en wetten en normen... Uh, waarvan hij wel tussen neus en lippen door voortdurend laat blijken... dat die belangrijk zijn, die moeten we niet verontachtzamen. Maar hij zegt, nee, we moeten de mensen aanspreken... op de wijze waarop we ze ontmoeten als hij naar het zuiden van Italië gaat om de vluchtelingen op te vangen... dan laat hij zien dat hij dat belangrijk vindt. Als er discussies plaatsvinden uh, dat de paus misschien wel eens... nachts stiekem het Vaticaan verlaat, zijn hotelkamer verlaat... en naar uh, de armen gaat, dan is dat niet zozeer het feit dat hij gaat... maar het is veel meer de intentie uh, die, hij, die hij heeft. Als hij tegen de bischoppen uh, zegt... En ik hoop dat hij dat ook uitdrukkelijk tegen de bischoppen van Nederland heeft gezegd. Van jongens, maak je nou eens niet zoveel zorgen over hoe het allemaal formeel moet. Maar probeer contact te hebben met de mensen. Gaat u vol vertrouwen het nieuwe jaar in, onder deze nieuwe paus? Ja, ik ga vol vertrouwen het nieuwe jaar in, onder deze nieuwe paus. En uh, met name ook omdat uh, zijn eerste uh, beleidsprogramma, wat hij heeft uh, gepresenteerd... Wat overigens nog in het Nederlands vertaald moet worden. Het eerste deel is klaar, heb ik begrepen. Dat belooft heel wat. En dat belooft een, een wat andere kijk op wat nou kerk belangrijk is. We hebben in de afgelopen tijd, denk ik, te veel nadruk gelegd op wat er allemaal moet. En we moeten allemaal binnen. Die ketpaaltjes blijven, et cetera, et cetera. Terwijl er nu veel meer de openheid is van die, die missionaire, die diaconale kerk. Ga naar mensen toe, nodig mensen uit. Euh, blijf op gelijke golflengte met, met die mensen in, in gesprek. Dat vraagt een hele andere, heel andere euh, opvatting. En ik ben ook heel nieuwsgierig wat onze bischoppen mee hebben gebracht van het ad Limina bezoek van Rome. Want ik moet zeggen, het rapport wat zij hebben geschreven... dat verdient, als ik leermeester zou zijn, een zware onvoldoende. Omdat ik vind dat het te veel een technisch rapport was. Cijfermatig rapport. En natuurlijk is dat ook belangrijk. Maar de inhoud, de achtergrond, heb ik daar nauwelijks in, in gevonden. En ik, ik denk dat de bischoppen aangemoedigd zijn door de paus om daar toch wat serieuzer mee om te gaan. Ik wens u een mooi en interessant 2014. Dat geldt ook voor u en alle die naar deze uitzending luisteren. I call I see Multiply hoort u van Jimmy Liddell. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Wijnand aan. De A15, Gorkem richting Rotterdam, is nog steeds dicht bij Papendrecht. Dat heeft te maken met technisch onderzoek na een achtervolging door de politie. Het verkeer wordt daar omgeleid via de af- en oprit. Omrijden kan het beste via Oosterhout over de A27 en de A59. En we zijn een beetje verrast door de gladheid. Die speelt het verkeer toch parten in Noord- en Zuid-Holland, ondanks dat het niet vriest. Een, de N201 is daarom dicht. De weg Hoofddorp-Uithoren in beide richtingen bij Uithoren. Het Olympische kwalificatietoernooi is tot nu toe één grote teleurstelling voor Kjeld Nuis. Vandaag moet blijken of hij alsnog een ticket voor de Olympische Spelen kan bemachtigen. Maar gisteren op de duizend meter werd het helemaal niks. Hij werd slechts zesde. En kort na de race begreep hij er nog helemaal niks van. Ik heb er nog even geen woorden voor. Kan dat? Heb je die woorden ook niet? Uh, ik heb geen... Nee. ik voelde me zo sterk al de hele week en uh, ik snap er niks van. Kan het ook daarin zitten? Uh, misschien wel. Ik had één mistje bij de start en daarna was het misschien allemaal iets, ja, uh, een beetje te geforceerd. Maar volgens mij raakte ik zo aardig en dan ik, uh, in die laatste bocht viel ik bijna. Ja, uh, was, was gewoon een verprutste bocht, maar ik had op het NK ook één slechte bocht. En dan moet ik alsnog één nacht kunnen rijden. En, Nee, uh, meer, meer heb ik niet, sorry. Het is het ook moeilijk om rustig te blijven tijdens zo'n race? Uh, nou, tijdens zo'n race meestal niet, maar meestal ervoor. En dat had ik nu wel aardig onder controle, volgens mij. Ik, ik weet niet. Vind je nou dat je morgen nog een echte kans hebt, 1500 meter? Dat is ook een afstand van jou. Nou, niet, hoe, niet hoe ik vandaag rijd. Nou, het, was snel, het was zo snel op. En zo'n laatste bocht, meestal kan ik die dan nog doorversnellen. En nu uh, ging ik bijna onderuit. En uh, ik snap er niks van. Nee. En nu? Door, moet je nu door je coach uit de dal worden getrokken? Of kun je dat zelf? Of is vandaag niet morgen? Nee, daar kan ik nog even niet over nadenken. Ik, uh... ja, ik zal morgen weer mijn uiterste best moeten doen. Maar als ik, ik zo rij als vandaag, is het een kansloze missie had het nuis. Zeer teleurgesteld na nou, gisteren. Vandaag dus nog wel een kans. Beter ging het gisteren met Irene Wust. Ze had er zin in en ging gisteren razendsnel over het ijs van Tielhof. Ze won de 1500 meter in een nieuw baanrecord. Zij is in topvorm. Ze ging veel beter dan ze had verwacht. Ik had vandaag wel in mijn hoofd. 1.54 proberen te rijden. En uh, als je dan 1.53 rijdt... En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 Echt ongelooflijk. Iedereen Wust in topvorm. Vandaag gaat het verder. Het OKT, Olympisch Kwalificatietoernooi. Half zes, uh, eind van de middag. En vanavond hoort u daar live berichtgeving over. Op Radio 1. Zo dadelijk over de Wolf. u van Coldplay. Weet u nog, Nederland was dit jaar een tijdje in de ban van de wolf. Want die was terug in Nederland. Of toch niet? De wolf is misschien terug in Nederland. In Lutthelgeest is een doodgereden dier gevonden... met duidelijke kenmerken van een Europese wolf. 100% zeker weten we dat niet, want je hebt ook zogenaamde wolfshonden. Sinds gisteren weten we het zo goed als zeker dat het een wolf was. Althans, voor 98%. Wolf, welkom. Ben ik al vier weken weg geweest... Hebben we het nog over de wolf? Ja. Yep. <laughs> Tijdens de persconferentie vanmiddag horen we of de wolf er trouwens misschien al lang is. En ik heb geen enkele melding gehad van iemand heeft een grote hond dan wel een vos en een wolf doodgereden. Het was toch een grap, de wolf die op 4 juli dood werd gevonden bij Luttelgeest. Het dier is in Polen doodgeschoten en daarna in de Noordoostpolder neergelegd. Vanaf vandaag wordt de wolf van Luttelgeest live voor het publiek geprepareerd in het Museum Naturalis in Leiden. En dat is dus zeker. Astrid Komhout van Naturalis. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n preparatie? Ja, nou, we, we gaan uh, de wolf uh, opzetten om later uh, te kunnen tentoonstellen. Uh, en dat betekent wat er vandaag en uh, vrijdag gebeurt... is uh, dat er een, uh, een lichaam is gemaakt van kunststof. En daaromheen wordt de huid gespannen. Aha, want ja. die, die huid die was al geprepareerd, hè? Want die hebben we al eens gezien, volgens mij. Nou ja, dat was toen, uh, op dat moment um, was het zo dat wij moesten vaststellen of het inderdaad een wolf was of niet. En uh, zoals je hoorde in het stukje, het, kan, het had ook een wolfshond kunnen zijn. Ja. En um, nou ja, aan de hand van uiterlijke kenmerken kun je al uh, veel zeggen. Hè? Dat was toen uh, voor 98 procent, zei de expert toen... Maar DNA moest echt, moet echt uitsluitsel geven. Want dan nog kun je het niet helemaal uitsluiten dat het geen wolf is. Nee. En uh, dat was zo. Dus die huid, maar die huid was toen nog helemaal niet uh, geprepareerd. Uh, dat is nu wel gebeurd. Hij is uh, uh, ja, zo voorbereid dat hij uh, goed, om, om, uh, uh, goed kan worden tentoongesteld. Zodat uh, de haren er ook niet uit gaan vallen. Uh, dus dat hij heel goed... Uh, yeah, Heel goed geprepareerd is. Maar, en, ja, maar, de, maar de huid is dus het enige wat van deze wolf uh, or, overblijft als origineel. De rest is kunststof. Ja, wat erin zit, dat is kunststof. Ja, want uh, de botten en de schedel, die uh, bewaren we ook. Maar die oh. zitten daar niet meer in. Aha, waarom niet eigenlijk? Nou ja, dat gaat, dat gaat eigenlijk niet. Um, um, dat, uh, je moet toch uh, goed ja, genoeg uh, body hebben, zeg maar, om die huid om te kunnen spannen. En als je hem wilt tentoonstellen, dan wil je daar ook een bepaalde houding aan geven. Nou, dat gaat veel beter met, uh, met uh, kunststof. En uh, de meeste, ja, eigenlijk alle dieren die in ons museum staan... zijn op die manier opgezet. Maar uh, uh, vroeger deden ze dat uh, nog wel met een uh, echte schedel erin. Maar dat werd toch, uh, ja, minder mooi, dus... Uh, voor, voor tentoonstellingen doen we het op deze manier. Goed. En uh, zeker weten dat, u, dat het een wolf is. Dat weet u Weet u ook nou al helemaal zeker hoe die dood is gegaan? Hoe die nee, aan zijn deze, eind is gekomen? Dat kunnen we eigenlijk nooit zeggen. Want uh, uh, hij was ernstig beschadigd. De schedel en de rug waren zeer uh, beschadigd. Dus uh, dat leek heel sterk op een aanrijding. En uh, later zijn ook dus die uh, drie kogelgaten gevonden. En resten van kogels. En uh, wat er nu eerder is gebeurd, ofwel het doodschieten ofwel het aanrijden, dat is uh, niet met zekerheid meer te zeggen. Nee. Hoort hij zeker in Naturalis thuis? De wolf? Uh, ja, dit is een wolf met een verhaal. Hè? Uh, ja, dat is duidelijk. De, uh, veel mensen en dan hoort hij dat thuis. Ja. Hebben het gevolgd. Uh, en uh, ja, dan. Uh, um, ja, dat is, dat is gewoon uh, iets wat in Nederland uh, uh, ja, op de voet gevolgd is. En dan uh, is, het, uh, is het mooi om hem ook in het museum te kunnen tentoonstellen... dat je dat nog uh, weer even terug kunt halen in de herinnering. En ja, het kan natuurlijk zo zijn... Uh, dat er uh, op de duur echt wel een wolf op eigen gelegenheid naar Nederland komt. Mm -hmm. Daar horen we dan weer over. Astrid ja. Komhout, uh, succes met prepareren en hartelijk dank. Dank u wel. Goedemorgen. Tot ziens. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht met Raymond Serré. Nederlanders zien 2014 weer helemaal zitten, kop het Tadee. Het Sociaal en Cultureel Planbureau komt met een onderzoek... naar de economische verwachtingen van Nederlanders voor het volgend jaar. En dat ziet er goed uit. Vier op de vijf Nederlanders geeft zijn eigen financiële situatie een voldoende. En ook denkt bijna driekwart dat er geen financiële verslechtering zal optreden. Het algemene gevoel is dat we het zwaarste achter de rug hebben, zegt het SCP. Een andere verwachting voor 2014 staat in trouw. Volgens het Arnhemse kenniscentrum e-laad voor elektrisch vervoer... zal het namelijk dringen worden bij de laadpalen voor elektrische auto's. Verkoop van deze auto's stijgt explosief, maar het aantal laadplekken niet. En dat zou komen omdat het Rijk niet langer verantwoordelijk is... voor die oplaadpunten. Gemeente gaat beslissen waar we auto's op kunnen laden... en daardoor ontstaan grote regionale verschillen. Maar voordat het 2014 is, moeten we eerst heelhuids door de jaarwisseling komen. Op de voorpagina van NRC Next staat een foto van een jongen met een rood oog... en een stroomt een beetje gele pus uit. Fijne jaarwisseling staat eronder. De jongen raakte twee jaar geleden aan één oog blind... toen het vuurwerk bij zijn buren omviel. Oogartsen maken zich zorgen over de vele ongevallen... tijdens de jaarwisseling. En bij het meldpunt overlast vuurwerk... stond de teller gisteravond al op 38.000 klachten. En de bioscoop in Nederland zitten tijdens de kerstvakantie bomvol. Volgens de Telegraaf worden diverse bezoekersrecords gebroken. Met name Nederlandse producties zoals Sof en Meeskees twee trekken volle zalen. Of het voor de rest van het jaar er ook zo goed uitziet, zag, dat kan nog niet beantwoord worden. In januari komen de cijfers voor heel 2013. Je zit daar als ratten in de val midden op zee, zegt een passagier in het AD... die aan boord zat van de ferry waar zaterdagnacht brand uitbrak. Ik weet niet of bootreizen nog wel zo leuk zijn, zegt een andere passagier. De website van de rederij staat dat de opvarenden... die nog niet op een andere manier naar huis zijn gegaan... vandaag een excursie aangeboden krijgen naar een historisch stadje. De maaltijden aan boord van het schip zijn ook nog eens gratis. Tot zover overzicht van de ochtendkranten. Straks naar Duitsland, want dat land leeft natuurlijk intens mee met Formule 1-kampioen Michael Schumacher. Hij vecht in een Frans ziekenhuis voor zijn leven. Het laatste nieuws over zijn situatie hoort u zo dadelijk na 7 uur.